5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal meer over Syrië. Het leger wordt ervan beschuldigd gifgas te hebben gebruikt. Eerst krijgt u het NOS journaal Mark Visser. Militaire rechtbank in Amerika heeft Bradley Manning veroordeeld tot 35 jaar cel. Hij krijgt de straf voor het lekken van honderdduizenden geheime documenten. Het is het grootste lek in de geschiedenis van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. De jury bepaalde een paar weken geleden dat Manning schuldig is aan de meeste aanklachten tegen hem, maar achter Hoogverraad niet bewezen. Als steun aan de vijand bewezen was verklaard, had hij levenslang kunnen krijgen. Correspondent Wouter Zwart over het vonnis. Jaarsel, dus Met aftrek van de drie jaar die hij al heeft vastgezeten. En hij krijgt oneervol ontslag. 35 jaar is minder dan de eis van de aanklagers. Die was namelijk 60 jaar. Maar toch, ja, je moet niet vergeten: deze jongeman is 25 jaar oud, pas. Hij zal dus pas vrijkomen als hij een oudere man van achter in de 50 is. Een rechtbank in Egypte heeft de vrijlating gelast van oud-president Mubarak. Zeggen advocaat van Mubarak en justitiële bronnen. De rechter heeft geoordeeld dat zijn voorarrest lang genoeg heeft geduurd en dat hij in afwachting van zijn proces vrij moet komen. En hoewel niet zeker is in Egypte, lijkt dit wel te gaan gebeuren, zegt verslaggever Joris van de Kerkhof. Het gaat over het voorarrest. Hè. De zaken tegen hem die zijn opnieuw gedaan vanaf januari. En ja, Het is nou eenmaal zo, in deze rechtsstaat, zo wordt gezegd, dat je niet langer in voorarrest kan zitten dan een bepaalde tijd. En die tijd is nu verstreken. Dat geldt blijkbaar voor alle zaken. En daarom zou hij dus vanavond, morgen, overmorgen, met de helikopter, uit die gevangenis, naar el gebracht kunnen worden, naar zijn eigen villa lopen meerdere strafzaken tegen Mubarak. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de doden... die vielen bij het neerslaan van de protesten tegen zijn regime in 2011. Hij kreeg daarvoor levenslang, maar die zaak moet van de rechter over... omdat er fouten bij het proces zijn gemaakt. Het bedrijf van lingerieontwerpster Marlies Dekkers is failliet. De BH's van Dekkers zijn wereldberoemd door de bandjes boven de cups... Lingerie wordt gedragen door wereldsterren. Het ging al enige tijd niet goed met het bedrijf. Het AD schreef eerder deze maand dat Marlies Dekkers een schuld heeft van 18 miljoen euro. Dekkers werd in 2007 nog uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar. Een advocaat is door de tuchtrechter geschorst... omdat hij een vergeetachtige vrouw van 79 heeft laten trouwen met haar 22-jarige achterneef. De vrouw had oneenigheid met de familie en wilde haar vermogen veilig stellen. De advocaat adviseerde de vrouw daarom in gemeenschap van goederen te trouwen met de kleinzoon van haar zus. Dat gebeurde, maar het huwelijk werd later vernietigd omdat de kleinzoon te kwader trouw was. Volgens de tuchtrechter is de advocaat onzorgvuldig geweest en heeft hij veel te hoge facturen verstuurd. Voor straf mag hij een maand lang zijn beroep niet uitoefenen. Voor het eerst stelt een vrouw zich namens de SGP-kandidaat... voor de verkiezingen, meldt het EO-programma De Vijfde Dag. De 40-jarige Lilian Jansen wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... in haar woonplaats Vlissingen. Ze kwam in beeld tijdens de zoektocht naar een nieuwe lijsttrekker... zegt EO-verslaggever Ferdinand Koppenjan. Ze hebben daarvoor eerst een, een man of zes benaderd. Die hebben allemaal nee gezegd. Nou, op een gegeven moment, uh, het bestuurslid, wat daar druk mee was... die vertelde op zondag uh, na de kerkdienst bij de koffie... Ja, dat het allemaal niet zo lekker liep... Ja, en toen zei zijn dochter, Lilian Janssen, nou, dan doe ik het wel. Tot voor kort konden vrouwen zich op Bijbelse gronden niet verkiesbaar stellen bij de SGP. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moest dat standpunt worden gewijzigd. Binnenkort moeten de Vlissingse SGP-leden zich uitspreken over de kandidatuur van Janssen. De zon schijnt geregeld, maar er trekken ook hoge wolkenvelden over het land. Het is 21 tot 25 graden. Vannacht en morgen neemt de bewolking toe... en kan er langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen vallen. En het wordt 20 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie John Hoka. 12 files, Belka opgeteld bijna 40 kilometer. Eh, opvallende files op de A1 Apeldoorn richting Duitsland. Daar staat tussen afrit Rijsen en Hengelo 8 kilometer. Bij Hengelo is een vrachtwagen stilgevallen blokkeert uit de rechte rijstrook. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Daar staat door een ongeluk tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 7 kilometer. Bij Moordrecht is de linker rijstrook afgesloten. Je kunt het beste omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. En op de A58. Vlissingen-Breda, in beide richtingen bij de het Heerle, staan files van 3 kilometer. Op de Rijband richting Breda is een ongeluk gebeurd. En op de n 9 de helder richting Alkmaar, daar staat door een ongeluk tussen Julianendorp en Schagen, 3 kilometer. Plan bestaat 50 jaar en dat viert Leaseplan Bank met de depositoweken. Open voor 30 augustus een deposito en u profiteert van 0,25% extra rente op alle deposito's. Ga voor de voorwaarden naar leaseplanbank.nl Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft MKB kantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijk u zelf maar op MKB kantoorartikelen.nl. Open nu een termijndeposito van 9 maanden en profiteer van 2,3% rente, een van de hoogste rentes van Nederland. Vraag nu aan op leaseplanbank.nl.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 Zes minuten over vijf is het. De oud-president van Egypte, Mubarak, komt misschien binnenkort vrij om thuis zijn rechtszaak af te wachten. Dat heeft de rechter gezegd. Volgens zijn advocaat kan het al heel snel zijn. Uh, Wat was de reactie van meneer Mubarak? Niets. Geen reactie dus van Mubarak, zij zijn advocaat straks, meer daarover. Gaan het eerst uh, over Syrië hebben, want op internet doken vandaag beelden op van een ziekenhuis vol met mensen die waren overleden en ook met gewonden. Daaronder veel kinderen, aan de beademing, met stuiptrekkingen ook. En volgens de Syrische oppositie wijst dat op een gifgasaanval door het Syrische regime. De Britse minister Heek van Buitenlandse Zaken reageerde daarop en hij zei als dit klopt dan is het een schokkende escalatie. But if verified, this would be a shocking escalation of the use of chemical weapons in Syria. Uh, we are determined the people responsible will one day be held to account. Uh, I hope it will be made clear that the UN team now in Damascus will have unrestricted access to the area concerned. Ja, we zijn vastbesloten om de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn... op een dag te berechten, zegt Heek. En de VN-inspecteurs die nu in Damaskus zijn... die moeten onbeperkte toegang krijgen tot de gebieden waar het om gaat. Sander van Hoorn, onze correspondent. Eh, Sander, is ook duidelijk om welk gebied of om welke gebieden het gaat? En wanneer dit is gebeurd en, en, en waar precies? Valt dat na te gaan? Nou, dat soort dingen vallen dan nog net wel na te gaan... omdat eh, daar voldoende getuigen zijn die zeggen dat er vannacht... Uh, aan het einde van de nacht redelijk stevig gebombardeerd werd... in het oosten en in het zuiden van Damaskus. Uh, twee plekken in het oosten van Damascus die met name heel zwaar getroffen uh, zijn. Daar komen ook de meeste beelden vandaan van de noodklinieken... waar die uh, mensen verpleegd worden. Verschrikkelijke beelden, dat moet je er meteen bij zeggen. Ja, en wat is er bekend over het aantal slachtoffers? Want die getallen die genoemd worden, die lopen nogal uiteen om het informaties uit te drukken, ja, van... Enkele tientallen tot honderden, één bron, die spreekt zelfs, en dat is een oppositiebron... die claimt zelfs dat er 1.300 doden zijn gevallen. Um, het is op dit moment lastig na te gaan. Formeel moet je er altijd bij zeggen dat zelfs die filmpjes, daar kan de authenticiteit niet van uh, geverifieerd worden. Maar het, het, wat in elk geval duidelijk lijkt, op basis van verschillende bronnen... is dat er vanmorgen iets vreselijks gebeurd is daar. Dat er veel doden zijn uh, gevallen. Uh, hoe die doden zijn gevallen... Dat blijft tot op dit moment onduidelijk of daar inderdaad enige uh, vorm van een gifgas bij betrokken is geweest. Ja, want, want wat is de theorie? Zou de gifgas dan in die bommen uh, zitten? We, weet je daar iets van? Dat kan er zijn verschillende manieren waarop je verschillende gassen uh, uh, kunt op het doel kunt laten terechtkomen. En uh, raketten of andere projectielen uh, zijn daar natuurlijk bij. Dus dat zou kunnen. Dat is niet gezegd dat het zo is. En ook die filmpjes, ja, ik ben natuurlijk niet de enige vandaag. Er zijn uh, hele volksstammen journalisten en analisten... die geprobeerd hebben dingen af te leiden op basis van die filmpjes. En dat is buitengewoon ingewikkeld... omdat die filmpjes natuurlijk gemaakt zijn in grote consternatie... en niet met het doel later om eens uh, geanalyseerd te worden. Dus wat je normaal gesproken zou zien bij een bombardement is dat er uh, verwondingen zouden zijn uh, van uh, vallende stenen, van uh, de bommen zelf, uh, dat niet. Dus dat zou kunnen wijzen op uh, de, het gebruik van een soort gas, welk gas dat dan ook is. Aan de andere kant, veel van die gasten daarvan is bekend dat je er ook later nog, als verplegend personeel bijvoorbeeld, heel voorzichtig mee moet zijn dat het zomaar kan dat jij ook alsnog besmet wordt. En je ziet wel de mensen die de gewonden en de doden verzorgen, dat die er relatief onbeschermd bij lopen. Dus hele tegenstrijdige dingen die je kunt afleiden, je kunt kunnen concluderen, maar kunt afleiden uit die films. En dat is misschien ook wel uh, precies de reden waarom in ieder geval Heek uit Groot-Brittannië wil dat de VN-inspecteurs daar onderzoek naar uh, doen. Die daar nu zijn ja. op dit moment. Ja. Worden die toegelaten tot deze wijken? Nee, drie problemen eigenlijk. Uh, ten eerste uh, zij. Ze kunnen niet zelfstandig besluiten. Zo is het mandaat gewoon niet om de auto te pakken en daar naartoe te rijden. Daarvoor moeten ze de opdracht krijgen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die daarvoor hier een verzoek moet krijgen van een land. Nou, Laten we er eens vanuit gaan dat dat inmiddels wel gebeurd is. Bijvoorbeeld door Engeland. Um, dan moeten ze uh, het veilig vinden om daar naartoe te gaan. Dat klinkt een beetje alsof ze bang in het hotel zitten. Maar ja, op het moment dat jij wil vaststellen wat er iets gebeurt... maar je bent doodgeschoten, kun je het ook niet meer vaststellen. Dus daar is wel wat voor te zeggen dat veiligheid voor zo'n team toch wel degelijk een essentiële uh, essentieel factor is. Derde is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Gaat Syrië het toestaan dat ze daar naartoe gaan? Nou, kennelijk zijn al die hobbels nog niet genomen... want ze zijn nog steeds niet op pad in de richting die getroffen wijken. Sander van Hoorn, dank voor jouw berichten over Syrië. De Syrische regering ontkent overigens dat er zo'n aanval is geweest. In het gemeentelijke zwembad De Waterlelie in Alsmeer... daar is verslaggever Mark Hamer vanmiddag. En dat is hij omdat wij tegenwoordig niet meer zo goed zwemmen als vroeger. Dat komt omdat kinderen niet meer alle zwemdiploma's halen. Mark, um, herkennen ze dat beeld daar in Alsmeer? Ja, ik ben zelf maar even op een speurtel gegaan hier door het zwembad heen. Want overal hier in het zwembad worden zwemlessen gegeven. Maar ik heb hier de zeetjes gevonden. Hè? En het ja. zijn toch de zeetjes? Ja, dat klopt. Maar ik zie maar vier kinderen... Ja, de, het is net de eerste week weer naar de vakantie. Dus dan moeten de ouders altijd even weer opstarten. Oh, maar ik zie, de andere groepen zijn groter. Ja, klopt. Ja, dus er is toch wel een selectie. Het wordt een steeds kleiner groepje dat hier komt zwemmen. Ja, dat is zeker waar. Hey, ja. En jullie waren net aan het duiken, hè, zag ik? Het water is meer. Yeah. Ja. Nog één keertje dan. Nou, laat me even ik... zien. Ja. Super mooie duik. Ver weg, hè? Eén, tweeën. Ja. ja. Nou, en daar gaan ze. In... Nou, wat spetter zo over mee. Het is toch nog gelukt. Uh, Martin van Maastricht, u bent de directeur hier uh, in, van het zwembad. Een kleine groep bij de zee. De, de, het landelijke beeld is, uh, luister eens, A wil men nog wel halen, B doet men ook nog wel. Maar voor zee, dat wordt een heel select groepje. Herkent u dat? Uh, helaas herkennen we dat ook. En het is heel jammer. Want uh, om kinderen goed te laten leren zwemmen, zich echt te kunnen redden in het water... heb je A, B en C nodig. Ja, ik hoor ook, het komt doordat er eigenlijk steeds minder scholen schoolzwemmen aanbieden. Is dat iets ook hier... Uh, twee jaar geleden is de gemeente Aalsmeer gestopt met de subsidie voor het schoolzwemmen. Wij hebben dat toen opgepakt hier. Uh, dit jaar doen er zeven van de tien Aalsmeerse scholen mee. Die komen dus elke week zwemmen in de waterlelie. Uh, dus ja, daar zijn we best wel blij mee dat we zo'n grote groep, 550 kinderen, iedere week toch hier krijgen. Oh, wacht even, de gemeente betaalt het dan niet meer, maar de ouders moeten het zelf betalen? De ouders betalen het nu zelf. In... Kunnen ze dat allemaal betalen? Uh, nee, wij werken in Arnsmeer ook met het Jeugdsportfonds. En het Jeugdsportfonds dat, uh, steunt ouders die het niet kunnen betalen, zodat die kinderen toch ook de zwemdiploma kunnen halen. Maar men vindt dus vaak voor het C-diploma nog te duur? Uh, vaak dat horen we liever niet, in een aantal gevallen. Want we hebben nog steeds een aantal C-groepen. En uh, ja, wij werken eraan om de C-lessen ook heel erg leuk en interessant voor de kinderen te houden. Zodat ze daar enthousiast over praten. En de broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes het ook weer gaan doen. Maar ja, die ouders zullen denken, het is crisis en A en B is toch ook wel voldoende? Um, het lijkt voldoende, maar met C heb je echt een compleet pakket. En eigenlijk moet je daarna nog onderhouden. Het is net uh, kinderen die ouder zijn die gaan uh, autorijles nemen... Ja, en daarna zeg je ook niet uh, stop maar, want uh, je hebt je, die, je rijbewijs en nou niet meer rijden. Dat moet je ook onderhouden. En met zwemmen is het net zo voor kinderen. Nou, ver, nou spreken de cijfers uh, vo, uh, voor deze conclusie. er uh, zijn Drie keer zoveel slachtoffers gevallen het afgelopen jaar. Maar is dat niet wel heel kort door de bocht dat daar een kausaal verband is? Ik denk dat dat helaas niet kort door de bocht is. Uh, waarbij het natuurlijk ook wel zo is dat er een verantwoordelijkheid voor de ouders ligt. Altijd om goed op hun kinderen te letten als ze in het water zijn. Kinderen zien gewoon minder gevaar. En wij zijn er hier in het zwembad heel streng op, ook in het buitenbad wat we hier hebben... dat de ouders van kinderen die niet kunnen zwemmen, die geen diploma hebben, ook met ze in het water zijn. Nou legt u die verantwoordelijkheid ook weer bij de ouders neer. Maar zou, dat, hè, er wordt ook weer voor gepleit, juist die gemeentes, juist de overheid zou het moeten oppakken. Ja, dat is de politiek hè, waar we zeggen, ja, daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken. We kunnen in Nederland allemaal het geld maar één keer uitgeven, ook de politiek. Ja, en dan is er ook nog eens de versnipperdheid bij de politiek. Want er, zijn, er gaan uiteindelijk drie ministeries over, maar u heeft alleen met de gemeente te maken. Wij hebben hier alleen met de gemeente te maken, inderdaad. Ja. Ja, wat zou u nu zelf het, het liefste willen zien, wat er zou gebeuren? Ja, we hebben een heel leuk idee eigenlijk waar we al een paar jaar mee lopen. En uh, heel veel ouders die sparen voor de studie van hun kinderen. Dat zou je natuurlijk ook kunnen doen voor het zwemdiploma van je kinderen. En dus vanaf de geboorte van een kind zelf sparen. En wie weet met een beetje overheidssteun voor je zwem abc een speciaal fonds dat je de, waar je je kan sparen voor een zwemles. Ja, waar je gewoon zelf in kan sparen. Hoe vaak hoor je niet met een kinderverjaardag... ik heb geen idee meer wat, ze hebben alles al. Nou, ga dan lekker sparen voor het zwemdiploma. Want zo belangrijk is, is het, vindt u? In Nederland, Waterland, om, ja, je, moet, je moet goed kunnen zwemmen in Nederland. Kijk even om me heen. Hey, nu is het zwembad helemaal leeg. Wat is er aan de hand? Ja, wisselen van de groepen. Hè? Ah, er ja. komt weer een nieuwe groep aan. De nieuwe groep komt er weer aan. Ja. Een nieuwe groep met ouders gaan zo meteen hier achter het raam zitten... weer toekijken... Naar hun zwemmende kinderen? Ja, de ouders die kunnen het een aantal keer in het jaar vanuit het bad volgen. Dus beide kinderen zijn ook in het water. Dat stimuleren we ook heel erg dat ouders met hun kinderen samen het water in gaan. Maar vandaag is een les dat de ouders in het restaurant zitten waar schermen staan. Zodat ze allemaal hun kind kunnen zien. Ook de kinderen die buiten het rechtstreekse beeld daarvan zijn, die kunnen ze volgen. Nou, Loop we zo over die kant op. En waarschijnlijk is daar ook een stukje minder benauwd dan hier. Dan de verkeersinformatie, Johnse Hoka. Elf files goed voor 45 kilometer. Veel vertraging nog op de A1 Apeldoorn richting Duitsland. Tussen Afrit Reizen en Hengelo 7 kilometer. Er stond een vrachtwagen met Pech, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. Op de A20 in de richting Gouda ook nog 7 kilometer bij Moordrecht door een ongeluk. Daar zijn ook inmiddels alle rijstroken weer vrij. En op de A58, Vlissingen richting Breda. Daar staat tussen Hogerheide en de Afrit Heerle 5 kilometer na een ongeluk. Bij de Afred. Heerlen is de linkerrij ook dicht. En uh, veel vertraging door een ongeluk op de N9. Den Helden richting Alkmaar. Daar staat tussen Julianendorp en de afwit 5 kilometer. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. dan dat besluit eerder vanmiddag in de Egyptische hoofdstad Cairo... dat oud-president Mubarak in vrijheid de rechtszaak tegen hem kan afwachten. Dat heeft de rechter besloten en zijn advocaat verwacht dat hij ook echt snel naar huis kan. Joris van der Kerkhof peilde vervolgens de reacties in Cairo. Als Mubarak, dat is een man met goede en slechte kwaliteiten. Ik I will tell you what. Everybody he has en mistakes and have the good een man die de eerste 20 jaar van zijn bewind het echt heel erg goed heeft gedaan. hij he was our president voor 30 years. The first 15 of 20 years, it was good. He was good. De laatste 10 jaar was hij voornamelijk onder invloed van slechte mannen. Hij zelf is niet slecht. And these people they are bad thing. They are bad people. Mubarak is niet een slechte persoon. Nee, nee. No, no. De slechte mannen hebben hem misschien slecht gemaakt... maar Mubarak wist allemaal niks van de slechte dingen die hier gebeurden. Ja. Yeah. Maar nee, no, omdat hij doesn't weet anything over de mensen. Onder Mubarak zegt deze 62-jarige arts... was het hier nog veilig? Kon je gewoon naar het noorden rijden, langs de kust rijden? Was er echt geen probleem? Ik van hier naar Alexandria... And from Alexandria naar de noordkust even midnight nothing all the people love each other when you have a problem in the in your way all the people help you. die moslimbroeders die hebben er een puin op van gemaakt zegt ze. i afraid i afraid even to go to the supermarket maar deze 22-jarige medewerker bij het callcentrum van Vodafone die geeft aan dat hij het toch wel stom vindt dat hij vrijgesproken is nou zeg ik het zelf al fout hij is niet vrijgesproken dat hij de rest van de zaken die tegen hem dienen in vrijheid kan afwachten. honestly, committed a couple of murders been, you know, like stealing the country's let's say treasures, goods and makes me feel a little bit you know like annoyed to just feel like he just got away with it. De verspreking van net dat hij vrijgesproken is, ja, als je goed luistert naar wat er allemaal gezegd wordt de afgelopen uren over Mubarak... dan lijkt het echt al alsof hij helemaal vrij is. Dat is niet zo. Hij moet eerst nog uit de gevangenis komen. Zij zijn advocaat toen hij in de gevangenis was vandaag. Maar we are waiting some proceedings. when will he go? Uh, maybe tomorrow. Maybe tomorrow? And what was okay. the reaction of Mr. Mubarak? Nothing, okay, nothing. Yeah, yeah, I'll try Okay. Nothing. He said okay. nothing. Any other reaction, sir? Any other comments? Hij verwacht morgen. Maar er zijn nu al berichten dat dat misschien wel vanavond is. Er waren eerder berichten dat dat misschien wel vrijdag zou zijn. De mensen op straat die ik aanspreek weten dat hij vrijkomt. Maar zijn over het algemeen dus echt positief over de man die in het westen dictator genoemd werd. Een man met goede en slechte kwaliteiten. Uh, een man die in vrijheid de rest van de zaken tegen hem kan afwachten. En natuurlijk heeft het één, dat er nu een nieuwe regering is en een legerleiding aan de top, die onder Mubarak ook al aan het werk was, niks met de vrijlating van Mubarak te maken. Dit is law. Dit is law. Dit is a the judge. Ze leave hem, because hij he didn't niet all deze crimes. Want het is een rechtsstaat waar de rechter uiteindelijk zijn eigen keuze maakt. Een verslag hoort u van Joris van de Kerkhof. Straks gaan we het hebben over het EK-hockey in België. Zowel de mannen als de vrouwen staan in de halve finale. Head Love song. Het NLS Radio 1-journal. Sport. Gerard de Groot. Goedemiddag Gerard. Goedendag. Jij volgt het hockeytoernooi EK Hockey in België. Er wordt ook gespeeld hoor ik op de achtergrond. Ja, de wedstrijd tussen Duitsland en Tsjechië is bezig. Nog tien minuten te spelen. Het is 3-0 voor Duitsland. Belangrijk voor Duitsland, want in poel A, waar België, Spanje, Duitsland en Tsjechië samen spelen, moet Duitsland doelpunten maken. Willen ze eerste worden in die Pool, want de grote concurrent van Duitsland is België. En België gaat zo direct over een half uur spelen tegen Spanje. En België heeft een doelsaldo van plus 5. En Duitsland heeft inmiddels nu ook een doelsaldo van plus 5. Dat kan dus nog spannend worden met betrekking tot die halve finale. Een halve finale die overigens nog niet helemaal zeker is hoor. Voor België. Want als Spanje met twee doelpunten verschil van België wint. dan zijn de Spanjaarden door. en is België de klos bij de mannen. Dus wat dat betreft nog een spannend middagje in Pool A. In poel B is het allemaal gebeurd. Nederland wordt daar sowieso eerste. Moet straks nog wel spelen tegen Polen. maar heeft zes punten. En Engeland en Ierland speelden zojuist 2-2 gelijk. En Engeland is met één doelpuntje meer. tweede geworden in die pool. En gaat dus ook door naar de halve finale. Want als we even uh, eerst praten over de mannen van Nederland. We zitten nu een dik jaar na Londen. Of nou net een jaar na Londen. Wat, wat is jouw indruk? Uh, wat heeft Van Ass het afgelopen jaar gedaan met zijn team? Yeah. Ja, hij heeft toch weer een beetje die verjonging doorgezet. Alhoewel er in dit team wat hier aanwezig is veel mensen uit de Olympische Spelen aanwezig zijn. Het grote doel natuurlijk voor Nederland is het wereldkampioenschap volgend jaar. En heel langzaam begint de vaste kern, de vaste basis van Oranje voor dat wereldkampioenschap vorm te krijgen. Het zou dus mooi zijn voor Nederland als ze hier een Europese titel pakken. Dat zou de eerste grote, echte titel zijn voor Van As. Maar Nederland heeft het tot nu toe nog allemaal maar moeizaam Gedaan, twee keer met 2-1 gewonnen van Engeland en Ierland. Dat is niet echt overtuigend. Nee, en, en vind je de vrouwen overtuig, overtuigender van Oranje? Nou ja, als je scorejournalistiek euh, bedrijft, dan moet je dat wel zeggen. 2-0 tegen België, 7-0 tegen Wit-Rusland, 6-0 tegen Ierland. Dan maak je bij elkaar 15 doelpunten in drie wedstrijden. Met natuurlijk uh, Maartje Pauwme als uh, grote topscorer. Zij heeft inmiddels vijf treffers in dit toernooi. En de Nederlandse vrouwen, ja, zij stralen uit dat ze olympisch kampioen zijn. In uh, Londen zijn ze dat geworden. En als het even iets minder gaat, dan hoeft uh, de coach, bondscoach Kaldas... Uh, alleen maar met de vingers te knippen. En dan weten ze precies wat er fout gaat. Nee, dit is een heel sterk team wat hier staat. Ja, en je, en je had het net al uh, over België bij de mannen. Hè? Want dat gaat wel ongelooflijk goed. Is dat de verdienste van, van Mark Lammers, die daar nu coach is? Toevallig, uh, waar toevallig? Ik heb een half uurtje geleden even met hem gesproken. Toen was hij even aanwezig in het perscentrum. Ik zeg, het gaat uh, goed zo, Mark. Hè? Hij zei, ja, je moet niet denken dat ik het allemaal doe. Het is uh, al tien jaar bezig hier. Bert Wenting is technisch directeur. De ex-bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Een jaar of twintig geleden was dat. En hij heeft een goede technische begeleiding neergezet. En Lammers zegt, het enige wat ik eigenlijk die jongens ga bijbrengen... is dat ze het ook kunnen. Dat ze zelfvertrouwen krijgen. Dat ze Duitsland onder druk kunnen zetten. Dat ze van Duitsland kunnen winnen, wat dan ook gebeurd is in dit toernooi. En wat dat betreft uh, is dat wel de verdienste van, uh, van Lammers... dat die laatste stap van België naar die wereldtop... want zo langzamerhand zitten ze daar wel degelijk bij... dat die uh, onder Lammers is gezet. Wanneer jij kijkt nog verder naar die wedstrijd van België tegen Tsjechië. Dank uh, Gerard de Groot vanuit België. We leven in een geweldige tijd.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 Zit u net aan uw voorgerecht in uw favoriete restaurant? Begint u opeens te twijfelen of uw auto wel op slot staat? Met Volvo On Call kunt u uw auto via uw smartphone op afstand vergrendelen... en direct weer ongestoord verder genieten. Slim en heel praktisch. Ontdek alle innovaties van de Volvo V70 op volvocars.nl Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM... Archie. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V70 met 20% bijtelling, ook als automaat. Ontdek de V70 op VolvoCars.nl. Een op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Wil jij als ondernemer rust in je kop?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 Bel 0800-6110. MKB Brandstof. Rust in je kop. Of je geld terug. Dit is Radio 1. Het is bijna half zes. Het NOS Journaal. Mark Visser. Groot-Brittannië, Frankrijk en de Arabische Liga hebben de VN gevraagd om naar de wijken in Damaskus te gaan die vanochtend werden aangevallen. Er is een VN-missie in Syrië, maar het is nog onduidelijk of die toegang krijgt tot het gebied. De inspecteurs zouden moeten onderzoeken of er chemische wapens zijn gebruikt, zoals de oppositie beweert. Bij de aanvallen van het regeringsleger zouden honderden of zelfs duizend doden zijn gevallen.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 Oud-president Mubarak van Egypte komt op vrije voeten. Een rechtbank vindt dat zijn voorarrest in een corruptiezaak lang genoeg heeft geduurd. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten. Mubarak werd eerder voordeeld tot levenslang voor zijn rol bij het neerslaan van de protesten tegen zijn regime in 2011. Dat proces moet van de rechter opnieuw. Justitie kan nog wel tegen de uitspraak in beroep. Staatssecretaris Dekker bekijkt of de Steve Jobs scholen... vrijstelling kunnen krijgen van de eisen voor de minimale onderwijstijd... schrijft hij op Kamervragen van de SP. Steve Jobs scholen zijn basisscholen waar leerlingen onder leiding van een coach... werken op tablets. Ze gebruiken geen boeken en werken ook deels thuis. En daardoor komen ze mogelijk niet aan de vereiste onderwijstijd. Dekker schrijft dat hij flexibel wil omgaan met de eisen voor onderwijstijd... zolang de Steve Jobs scholen voldoen aan de kwaliteitseisen. En het bedrijf van lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers is failliet. De BH's van Dekkers zijn wereldberoemd door de bandjes boven de cups. De lingerie wordt gedragen door wereldsterren. Het ging al enige tijd niet goed met het bedrijf. Het AD schreef eerder deze maand dat Marlies Dekkers een schuld heeft van 18 miljoen euro. Dekkers werd in 2007 uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weer krijgt u van Gerrit Hingstra. Ja, het is heerlijk weer vandaag, maar de zon die was wat flats door hoge bewolking. Nu is die bewolking wat aan het wegtrekken. En vanavond en vannacht klaart het dan enige tijd op. Dan kunnen landinwaarts weer wat mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 14 graden dicht bij zee tot een graad of 11 in het binnenland. Morgenochtend begint de dag bewolkt in het westen en zuidwesten van het land. En het hoort bij een zwak front wat overdag naar het oosten trekt. In Zuidwest-Nederland is een kleine kans op wat regen... Verder blijft het droog en in de loop van de dag lost het front ook op... zodat er steeds meer gaten in de bewolking vallen. De temperatuur stijgt na zo'n 21 graden in het zuidwesten tot 24 in het oosten. Er is weinig wind morgen, zwak tot matig, windkracht 2 tot 3 uit het oosten. En na morgen blijft het mooi zomerweer. Vrijdag en zaterdag droog, veel zon en vooral zaterdag een stevige wind... uit oost tot zuidoost. Temperatuur rond 25 graden. En de buien die eerder voor het weekend verwacht werden, die lijken uit te blijven. Dan de verkeersinformatie, John Sohoka. Het begint toch steeds drukker te worden in totaal 70 kilometer file. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A13 richting Rotterdam bij Delft-Noord. Daar staat 2 kilometer. En daar is één rijstrook dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum is het misgegaan bij de brug Gorkum. Daar staat 6 kilometer. Daar is de linkerrijstrook ook afgesloten. En op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 7 kilometer. A58 Vlissingen richting Breda. Tussen Hogerheide en Afrit Heerle 7 kilometer. Kilometer aan ongeluk. Bij Heerlen is de linkerreis ook dicht. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar is een ongeluk gebeurd bij Best. Daar is de weg afgesloten. Heeft gevolgen voor het verkeer op de randweg Eindhoven. De N2. Daar staat tussen Eindhoven Airport en knoppend Bateldorp 3 kilometer. En nog veel vertraging door een ongeluk op de N9 richting Alkmaar. Daar staat tussen Den Helder en Sint Maartensee 10 kilometer. Wel zijn inmiddels alle reistokken daar weer open. Straks gaan we verder met het Radio 1-journaal. En dan hebben we het over de uitspraak tegen Bradley Manning... met het Bradley Manning Steuncomité. Hey, wat ik nu heb ontdekt? Hotelkamerveiling.nl. Zo leuk om te doen. Zoek een leuk hotel, bied mee en bepaal zelf de prijs voor je weekendje weg. Hotelkamerveiling.nl Ik kwam bij een dokter...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 Dit is een boodschap van Sieren. 35 jaar cel dus voor de Amerikaanse klokkenluider Bradley Manning... voor het doorspelen van vertrouwelijke documenten... aan de website Wikileaks. Wouter Zwart, onze correspondent, was in de rechtszaal... toen het vonnis werd uitgesproken.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 Ja, dat was hij. Uh, hij reageerde eigenlijk helemaal niet. Uh, het was heel kort. Hij ging staan, uh, de uitspraak kwam, hij bleef vrijwel onbewogen en toen schorste de rechter weer en daarna gingen de rechtbankcamera's, waar mij ook naar moesten kijken, die gingen uh, voor ons uit. Dus ja, we weten niet wat er daarna met hem, uh, met hem gebeurde, emotioneel gezien. Uh, hij had natuurlijk wel vorige week al veel mensen verrast door uh, ineens zijn spijt uit te spreken over deze hele affaire. Hij zei het spijt me dat ik mensen en de Verenigde Staten heb uh, geschaad en hij vond dat... Ook dat hij andere manieren had moeten proberen... Uh, om zijn boosheid over Amerika's optreden in de, in de oorlogen te demonstreren... in plaats van naar uh, WikiLeaks te stappen. Dat was Wouter Zwart. Ik praat verder met Boudewijn Gores. Hij is van het Nederlandse Bradley Manning Steuncomité. Goedemiddag. Goedemiddag mevrouw. Wat is uw reactie op die 35 jaar cel? Uh, ja, ten opzichte natuurlijk van de stille hoop die je toch koestert... dat hij wordt vrijgesproken, wat we eigenlijk een rechtvaardige uh, vonnis zouden vinden is het natuurlijk een teleurstelling. Het is vreselijk, precies wat Wouter Zwart ook zegt, dat zo'n jonge jongen voor het aanklagen van in feite misdaden die begaan zijn door Amerikaanse soldaten, toch zo'n zelf als een misdadiger wordt weggezet. Dat, dat, is, dat is afschuwelijk, dat is, dat is vreselijk. En dan, inderdaad dat hij als een, als een man van 58 de 50 misschien vrijkomt als hij zich goed gedraagt. Uh, eigenlijk onverdraaglijk, zeker als je weet dat de mensen waar het over ging... Uh, een, een aantal van de mensen die hij heeft aangeklaagd... bijvoorbeeld in die video uh, Collateral uh, uh, Murders, zoals die genoemd is... Hè, dus die, die, die actie van piloten die boven dat burgers hebben neergeschoten... Uh, terwijl ze uh, ja, wel dachten dat het soldaten waren... maar het waren eigenlijk fotografen van Reuters en mensen die anderen weer hielpen... die mensen zijn dus helemaal niet, uh, niet eens voor de rechter die zijn bij voorbaat vrijgesproken. En dat, dat is dan wel heel wrang, uh, voor het 35 jaar. Ja, u zegt als hij geluk heeft, uh, ergens als hij in de 50 is, Wikileaks, die zeggen nou het is een strategische overwinning in feite, want waarschijnlijk kan hij over 9 jaar al in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. Ik weet niet hoe u in het Amerikaanse rechtssysteem zit, maar ja, is, er, is dat een nog een derde, mogelijkheid? Ja, na een derde is er inderdaad de mogelijkheid dat hij bij goed gedrag dat hij voorwaardelijk vrijkomt. En uh, daar, daar mag je op hopen, maar aan de andere kant, als dus je weet dat hij tot nu toe uh, ontzettend slecht behandeld is in de gevangenis... en zeker in de eerste negen maanden van zijn detentie... dat gaat over militaire gevangenissen... het is daar op zich al heel moeilijk om je tussen aanhalingstekens goed te gedragen. Maar aan de andere kant hebben we tot nu toe gezien... dat het eigenlijk een voorbeeldige gevangene is. Zeker als je uh, de dingen die hij tot zijn juridische verdediging heeft aangevoerd... namelijk dat hij een hele moeilijke tijd had in zijn diensttijd... als militaire inlichtingenofficier of onderofficier, maar toch uh, dan, dan weet je dat het uh, daar mag je niet op, niet daar mag je niet van uitgaan. Dus ik vind dat Behoorlijk voorbarig van uh, de mensen van Wikileaks. U bedoelt, uh, je had misschien op basis van zijn verleden wel, wel slechter gedrag uh, kunnen verwachten in de gevangenis. Hij is enorm uh, uitgedaagd en, ge en, en, en geteased. En ik, zou, ik had me heel goed kunnen voorstellen dat hij vroeg of laat door het lint was gegaan. Dat is niet gebeurd. Dus in die zin mag je wel hopen dat hij zich ook, ook verder goed zal gedragen. Maar ja, als ik eraan denk, 35 jaar zitten en dat voor de boeg hebben. Voor zoiets wat je gedaan heeft. Hè? En hij heeft natuurlijk heeft hij geprobeerd om die straf te verminderen. Door ook uh, ja, zeg maar omstandigheden aan te voeren. Die hem hopelijk, uh, ja, die, waar de rechter ontvankelijk voor uh, zich zou tonen. Dat heeft ze waarschijnlijk ook wel gedaan, mevrouw Dienten. en militaire rechter. Maar uh, uiteindelijk is het toch nog veel. En ik vind het Frank. Dat in het Amerikaanse systeem aanklacht op aanklacht wordt gestapeld. En dat dat allemaal wordt opgeteld. En dan je tot dus, zo'n eigenlijk draconische straf komt. Zoals wij hier in Nederland niet kunnen voorstellen dat je voor zoiets 35 jaar krijgt. En u heeft zich de afgelopen tijd met uw collega's hè, uit het comité ingezet... ook met uh, andere comité's uit Europa om te lobbyen... om het ja. onder de aandacht te brengen bij het Nederlands uh, parlement... maar ook bij het Europees parlement. Ja. Houdt uw werk hierbij op of gaat u op een of andere nee, manier nee, nog door voor hem? Nee, zeker niet. Kijk, er zijn nog, uh, nog, nog wat, wat mogelijkheden. Ten eerste, uh, Bradley Manning zal ongetwijfeld hoge beroep aantekenen. Er is eerst nog een mogelijkheid dat hij zich bij een, uh, een generaal kennen ...die een functie heeft die elk militaire uitspraak van een krijgsraad mag beoordelen op eigen merites. Hij kan ook nog, en dat zal de advocaat nu als eerste doen, hij kan proberen strafvermindering bij deze, deze man, deze generaal aan te vragen. Dat is de eerste hoop. En de volgende hoop is het hoger beroep dat nog mogelijk is. Ik verwacht dat dat wordt aangetekend, dat is nu nog niet duidelijk. Uh, dan, dan zal dat ook weer uh, bij een hoger militair gerechtshof gebeuren. En dan uiteindelijk, en daar gaat de advocaat nu ook al aan werk, heb ik begrepen, meneer Koems, die gaat proberen uh, Obama zover te krijgen dat hij uh, een presidentieel pardon verleent. Nu heb ik daar geen hoge verwachtingen van, want als je ziet uh, hoe de jacht op Edward Snowden, een vergelijkbare mm -hmm. blokkenluider, uh, bezig is. Hè, met, dat hebben we hebben afgelopen week gezien met zelfs druk door, persoonlijk door uh, premier Cameron in, in uh, Engeland, hè, die de redactie van... De, de Guardian, Guardian onder druk heeft gezet. En, en de, die hebben schrijven met gegevens moeten wissen, absurde situatie. Ze zitten er dus blijkbaar bovenop en we hebben ook... In uh, de VS eigenlijk gezien dat Obama persoonlijk zich bemoeit met um, uh, het, het hele gebeuren rond klokkenluiders. Niet alleen onder zijn regime zijn de meeste klokkenluiders tot nu toe opgepakt. Maar ook, hij heeft al in 2011 zelf gezegd dat hij Bradley Manning schuldig acht. Dat is iets wat hier in, in, in de Westerse rechtsstaten eigenlijk ondenkbaar is. Want dan dat moet zal... je eerst op de rechter wachten. Ja, je Wachten tot de rechter vaststelt of je schuldig bent of niet. Ten Boudewijn-Goris, dank voor uw reactie namens het Nederlandse Bradley Manning Steuncomité. Oké, okay, graag gedaan. Dank u. De Europese Unie stelt geen harde economische sancties in tegen het bewind in Egypte. Wel besloten de ministers van Buitenlandse Zaken dat er voorlopig geen vergunningen meer worden verleend voor wapenexport naar het land. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken die had liever een wat steviger aanpak gezien. Hoewel hij wel blij is dat Europa geen partij kiest. Uh, heel concreet, de uh, hulp aan Egypte wordt opnieuw bekeken... Uh, met als doel om uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat het, uh, de interimregering uh, en de repressie niet in de kaart worden gespeeld. Uh, niemand is uh, voorstander van uh, uh, een handelsembargo of sancties. U heeft de laatste dagen wat harder en duidelijker bepleit dat Europa eigenlijk echt volledig moet stoppen met financiële steun aan Egypte. Het is u dus niet gelukt om een meerderheid te krijgen. Het is duidelijk dat hierover verschillend wordt gedacht binnen de Europese Unie. Er zijn landen die van oordeel zijn dat we nog harder zouden moeten optreden. Ook harder dan wat ik... Uh, bepleit heb. Er zijn ook uh, nog aardig wat landen die vinden dat je juist om in gesprek te blijven dat niet moet doen. Uh, we hebben nu denk ik uh, een, een goede balans gevonden tussen de, deze twee posities. Ik ben hier gelukkig mee omdat dit een gezamenlijke positie is ook van uh, de Europese Unie. Maar de balans is en eigenlijk dus, dat u zegt we gaan het weer opnieuw bekijken. Wie is daarvan onder de indruk? Uh, moet u luisteren. Uh, ook dit heb ik u van tevoren uh, duidelijk gezegd. Er ging al bijna geen uh, geld uh, naar Egypte. Dus uh, ook als je dit in heldere, hardere taal had geformuleerd... materieel is het verschil bijzonder uh, klein. Bij aankomst vanmiddag zei u... het liefst wil ik eigenlijk dat Europa geen keuze hoeft te maken. Is nu eigenlijk dat resultaat ja, geen keuze maken bereikt? Ja, weet u, um, uh, ik ben er ten diepste van overtuigd... Uh, dat partijkiezen hier uh, buitengewoon onverstandig is. Omdat uh, uh, Morsi en de moslimbroederschap... Uh, voor een deel ook verantwoordelijk zijn voor de ontstaande situatie. Ze hebben een democratisch verkregen mandaat... eigenlijk gebruikt om de rechtsstaat te verzwakken... en zich niet te houden aan de regels van de rechtsstaat. Daarom zijn die protesten gekomen. Daarom zijn andere partijen uh, in opstand gekomen... en heeft het leger uiteindelijk uh, ingegrepen. Aan de andere kant is het evenzeer duidelijk... dat uh, uh, de kans die geboden is aan de interimregering... om hier vreedzaam uit te komen, niet benut is. De kans om ook op een andere manier af te rekenen met de processen niet benut is... dat er excessief geweld wordt gebruikt door het leger. Dus dat kunnen we ook op geen enkele manier uh, goedkeuren. Dus ik zie werkelijk niet in hoe de Europese Unie tussen een van deze partijen zou moeten kiezen. Dat gezegd zijnde zijn beide partijen weer nodig voor de toekomst van Egypte. Ze zullen vroeg of laat met elkaar aan tafel moeten. U heeft geen idee, ja. volgens mij heeft niemand meer een idee, maar hoe nu verder... Nou, vroeger, kijk, het feit dat men nu zo radicaliseert... en dat er zoveel wonden zijn geslagen, doden zijn gevallen... en gevoelens van wraak heersen aan beide kanten... dat is een feit waar we waarschijnlijk nog een tijdje mee te maken uh, uh, zullen hebben. Maar ik ben er echt ten diepste van overtuigd... dat er geen alternatief is voor het aan tafel krijgen van alle partijen in Egypte. De illusie die er echt ook heerst aan de kant van de militair of de interimregering, dat ze die moslimbroederschap kunnen opruimen... dan zijn ze er voor altijd van af. Daar moeten ze echt van genezen. Maar net zo goed moet de moslimbroederschap genezen van de illusie... dat ze kunnen rekenen op de steun van de meerderheid van de Egyptische bevolking. Want volgens mij is dat er lang niet meer zo. Ik zou het tragisch vinden als het einde van het liedje is... dat Egypte weer terug is in de jaren negentig met een permanente staat van beleg... en met een moslimbroederschap die ondergronds gaat... en zich ten dele met terrorisme gaat bezighouden. Terug naar de jaren negentig. Een grote vrees. Vreest u niet nog meer dat zometeen om die tafel... waar de partijen moeten gaan zitten en praten... zometeen ook weer Mubarak zit? Uh, ik zou niet weten hoe Mubarak weer om die tafel uh, zit. Hij zit midden in een uh, hoger beroep van een proces dat uh, gewoon uh, doorloopt. En we zullen moeten afwachten wat de rechter ervan vindt. En over uh, de zaak Mubarak praten wij na zessen verder. Of hij inderdaad uh, binnenkort vrijkomt of niet. In ieder geval om zijn proces af te wachten. We gaan eens kijken hoe het op de weg is. Die ja, het is nog vrij druk, 85 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd onder meer op de A13 richting Rotterdam bij Delft-Noord. Er staat een 5 kilometer en er is één reis ook dicht. Ook veel vertraging door een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug Gorkum 9 kilometer. En ook daar is de linkerreis ook afgesloten bij de brug Gorkum. En op de andere rijbaan er staat een kijkersvielen van 7 kilometer. En op de A58 Vlissingen richting Breda tussen Hogerheide en Afrit. Heerle, 8 kilometer. En ook daar is de linkerrijst ook afgesloten. En op de A58, Eindhoven naar Tilburg. Daar is een ongeluk gebeurd bij Best. Daar zijn drie rijstoken dicht. Daar staat flink vast op de randweg Eindhoven, op de A2. Daar staat dus de en en Best, 9 kilometer. En op de N9, richting Alkmaar. Daar staat dus Julianendorp en Schagen, 7 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En s middags van half 5 tot half 6. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. De rijken der aarde komen graag naar Nederland om hier een jacht te kopen. Nederland is zelfs marktleider. Dat blijkt uit onderzoek van een website over deze superjachten. Er gaat bijna 1 miljard euro per jaar in om en de crisis heeft er weinig effect op. Arno Leblanc, onze verslaggever, ging naar een fabrikant ergens in de buurt van Leiden. We lopen in ruimte in ja, waar echt een enorm jacht ligt. Je, je hoort er ook aan, er zijn weet ik het hoeveel mensen mee aan het werk. Hij staat helemaal in de stijgers. En ja, timmeren natuurlijk ook. Farouk, Nefsi. Dit, dit zijn geen jachtjes. Dit zijn bijna drijvende dorpen zou ik bijna willen zeggen. Het zijn uh, uh, privéjachten van een bepaalde maat. Waar je toch altijd wel een professionele crew voor nodig hebt om ze te kunnen bevaren. Ik zou bijna willen zeggen, ik kom hier even lekker shoppen. Maar dat zit er voor mij denk ik niet in, hè? Het is een uh, industrie die voor misschien wel de rijken der aarde wordt gebouwd. Maar het komt wel hier naar Nederland toe. Uh, ja, daar hebben we 25.000 man voor werken in deze hele branche. Het zal wel tegenvallen, hè? Crisis en zo. Ja, ook de superjachtbouw heeft last van de crisis. Maar we hebben onze positie weten te behouden... Uh, ten opzichte van onze concurrentie in het buitenland. Het valt eigenlijk wel mee. Het valt wel mee. Het schip in. We komen hier ook een ruimte in die alleen al volgens mij groter is dan mijn hele huiskamer. Laat ik zeggen, mijn hele huis. Je ziet nu al de maat van bekabelingen. gemiddeld jacht bij Fetchip heeft ongeveer 115 kilometer. Bekabeling. Nederland is gewoon de nummer 1 bouwen. Hoe is dat zo gekomen? Het zijn uh, in de basis familiebedrijven. Familiebedrijven die een lange termijn visie hebben. Uiteindelijk is het zo dat de mensen um, jarenlang bij ons werkzaam zijn. En uiteindelijk is het ieder project komt uit de handen van de individuele medewerker die in perfectie uiteindelijk het finished product levert. Er komen stoelen in, er, komen, er komt gewoon een hele interieur in, er ligt vloerbedekking in. Al uw klanten kunnen dat helemaal tot in detail kiezen. Klanten hebben bepaalde wensen. Nou, dat vertaalt zich in um, uitschuifbare balkons. Dat vertaalt zich in, uh, ik wil een zwembad met een, uh, een bodem van glas. Wat is nou het meest bizarre wens die u wel eens gehoord heeft? Wij noemen geen klantspecifieke wensen... Op die manier. Ik spreek alleen maar in algemeenheden. Anders kunt u dat terugvoeren naar een jacht. Want wij bouwen altijd custombeeld jachten. Dus en als nog... ik u vraag van, uh, van wie is die nou die daar staat, dan krijgt u dat niet van mij te horen. nee. De enige van wat weten geloof ik is Steve Jobs hè, dat u daar een jacht voor heeft gebouwd. Uh, dat heeft u gehoord en dat heeft u vast ergens gelezen. Maar verder geen mededelingen. Strikte geheimhouding over de klanten. U hoort een verslag van Arno Leblanc. Tijd voor Biffy Clyro. Opposit. the loneliest person that I've ever known. We are joined to the surface, but no Radio en media overzicht. Freddy van Tijn bij de BBC zijn expert in chemische wapens. Toen hij de filmpjes van vermeende slachtoffers van chemische wapens in Syrië had gezien, here um, I've heard figures from 50 to 500, and certainly the footage that you're en and that I've seen is in the tens and hundreds. Now that is not really what you'd expect from a conventional weapon. So there is something else that is killing these people and als die beelden echt zijn, dan gaat het om tientallen tot honderden slachtoffers. En het is niet waarschijnlijk dat die zijn gevallen door een aanval met conventionele wapens. Er is dus iets anders dat de dood van deze mensen veroorzaakt. En het kan heel goed dat dat een chemisch wapen is. We hoorden ook de Britse minister Heker al over in deze uitzending. En in de hoofdstad van Syrië zit sinds zaterdag een VN-missie... om te onderzoeken of de beschuldigingen kloppen... dat het Syrische leger chemische wapens heeft ingezet. De missie wil ook de beschuldigingen van vandaag onderzoeken. Intussen gaat de strijd tussen aanhangers en tegenstanders... van de afgezette Egyptische president Morsi door... U hoorde het nieuws over Morsi's voorganger Mubarak al. Een rechtbank heeft besloten dat de oud-president moet worden vrijgelaten. Mubarak trad in 2011 elf af. na weken van massale protesten tegen zijn bewind. En president Morsi, die daarna aan de macht kwam, die is inmiddels ook weer afgezet. Het leger wordt ervan beschuldigd geweld te hebben gebruikt. bij de demonstraties die daarop volgden. Maar er zijn ook groepen die positiever zijn over het leger. We asked for the army to intervene at some point. We asked for this. The Egyptian people asked for the army to intervene. It's devastating to think the numbers which have died on either side. Het zegt de oprichter van een van de websites in Egypte tegen CNN. Het is eigenlijk een lifestyle site, maar die heeft inmiddels een politiek randje. Wij, zei de man, het Egyptische volk, wij hebben het leger gevraagd om in te grijpen. Dat was nodig, want er liepen gewapende mensen op straat. Dat zou in geen enkel land worden geaccepteerd. De Standaard bericht over Nederlandse freelancefotografen in Egypte... die via crowdfunding bezig is geld bij elkaar te krijgen om een kogelvrij vest en een helm aan te schaffen. De journaliste vindt haar situatie zo gevaarlijk dat ze dat nodig heeft. De journaliste zegt dat ze dagelijks wordt beschoten... en erop kan wachten tot ze gewond raakt. Ze verwijst naar een site waar de prijzen van beschermende materialen te vinden zijn. Een kogelvrij vest kost ongeveer 1200 euro en een helm zo'n 250 euro. In Duitsland staken de sluiswachters. De Nederlandse binnenvaartschippers zijn die staking inmiddels meer dan zat... Als wij stilleggen, elke dag kost het gewoon geld. Dus uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk om, uh, om, om, te, om. Vooral in deze tijd dat de prijzen minder zijn, om zeg maar ik haal het weer eventjes in. Dat is niet aan de orde eigenlijk. Kijk, we hebben in principe best een gezond bedrijf. Maar als je zoveel uitval krijgt en, en, en wat pech wat ook betaald moet worden. Ja, dan, dan ben je gewoon uh, heel snel aan het eind van je Latijn. Ja, dat legden de twee schippers uit in nieuwzuur een week of twee geleden. En de staking duurt nog steeds voort. Morgen gaan de Nederlandse binnenschippers daarom demonstreren. bij minder in Duitsland. De Nederlandse binnenvaartorganisatie heeft al een klacht ingediend bij de Europese Unie. En de ex-minares van koning Albert van België... die praatte op televisie voor het eerst over de affaire die ze met hem heeft gehad. De documentaire heet Onze dochter heet Delphine, zo schrijft de standaard. Sybille de Célie Longchamp had bijna twintig jaar een affaire... met de pas afgetreden Belgische koning. En zij is de moeder van Delphine Boel, die een dochter van Albert zou zijn. Delphine begon onlangs een rechtszaak tegen Albert... omdat zij wil worden erkend. Onze dochter heet Delphine is in september op de Vlaamse televisie te zien. En een bedrijf dat die spelcomputer maakt heeft bekendgemaakt... dat de nieuwste versie van de Playstation in november um, in de winkel komt... en dat die 400 dollar gaat kosten. Dat is nou niet zo bijzonder, maar wel dat dat nieuws trending topic wordt in Twitter. Dus het onderwerp waar het meest over wordt getwitterd. En dan nog uh, een bericht uit de New Zealand Herald. Uh, in Nieuw-Zeeland is een hond uh, die heeft het leven van een kat gered... met een bloeddonatie. De kat was vergiftig, kon alleen met een snelle transfusie worden gered. Er was op dat moment alleen een labrador in de buurt... dus besloot de dierenarts om dat dan maar te proberen. En de eigenaresse zegt, de hond is er niet van gaan blaffen... en hij haalt ook de krant niet. Deze week in... Vrijdagmiddag live! Joël Voordewind van de ChristenUnie over het Nederlands asielbeleid en over het Midden-Oosten. Het kan niet zo zijn dat Egypte doorgaat met het behandelen van niet-moslims als tweedegangsburgers. Voor de graaf Hans Aarsman is gastrecensent de rubrieken van Justus van Oel, Bert Brussen en Frits Barand. Ik twijfel nu aan iedereen, dat okay. zeg ik ook. Veel satire. We hebben Zimbabwe-sap, Kwantan op bier. Nou ja, van alles eigenlijk. En live muziek van Zazie.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 Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten, ga naar wakkerdier.nl. Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug.